Kick Out Zwarte Piet. Dat is een van de organisatoren van de demonstratie gisteren op de Dam in Amsterdam. Tegen racisme in Europa en de Verenigde Staten. Kick Out Zwarte Piet roept alle demonstranten op om in thuisquarantaine te gaan en de GGD te informeren als ze klachten hebben. Dat zegt woordvoerder Jerry Afri tegen de NOS. De organisatie had gisteren hooguit duizend mensen verwacht, maar dat werden er veel meer. Van verschillende kanten is er verontwaardigd op gereageerd dat bij de demonstratie door de duizenden deelnemers onderling geen afstand werd gehouden en dat er niet werd ingegrepen. Onder andere minister Grapperhaus zei dat de situatie op de Dam alle perken te buiten is gegaan. In Den Haag demonstreren nu op het Maliveld honderden mensen tegen racisme in de VS en Europa. Ze dragen mondkapjes en houden afstand van elkaar. Ook in Groningen wordt gedemonstreerd. Daar is het de bedoeling dat deelnemers zitten op gemarkeerde plaatsen met voldoende afstand van elkaar. De gemeente heeft daar een maximum van 800 gesteld aan het aantal deelnemers. En de democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft in een toespraak in Philadelphia gezegd... dat het tijd is dat systematisch racisme en diepgewortelde economische ongelijkheid worden aangepakt... en dat het land daarmee niet kan wachten tot de verkiezingen in november voorbij zijn. Biden zei dat het Amerikaanse parlement deze maand nog in actie moet komen. Het politieapparaat moet worden hervormd en het afklemmen van de luchtwegen bij arrestanten moet worden verboden. Biden haalde hard uit naar Trump. Hij zei dat de president een deel van het probleem is. Het weer tot slot. Het blijft vanavond nog lang aangenaam van temperatuur. Pas na middernacht daalt hij naar rond de 12 graden. Morgen wordt het 18 tot 26 graden. Er is wel wat zon, maar er is ook meer bewolking dan vandaag. En smiddags en s avonds kan vooral in het oosten een enkele bui vallen met kans op onweer. Vanaf donderdag wordt het wisselvallig en koeler. Dit was het NOS Journaal.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 En hele goede morgen luisteraars op deze zonnige zondagochtend... eerste Pinkse Dag ook nog uh, hartelijk welkom bij CFM Jazz... samenstelling en presentatie vandaag, Auko B. Uh, ja, ik heb wat uh, leuke, mooie muziek uitgezocht. Zomers, uh, vlotte klanken. Uh, wat staat er onder andere op de rol? Nou, van de week is Jimmy Kop overleden. Een hele bekende drummer. Daar moet ik natuurlijk wat aandacht aan schenken. Verder heb ik op de rol staan een heel mooi nummer van Joni Mitchell... Grant Green, uh, Winton Marsalis... Uh, en iets een drieluikje over uh, Billy Bolden. Uh, Dr. John, nou, heel veel mooie nummers het eerste uur. En we bouwen het rustig op, wat rustige muziek. Nou, we hebben drie uur te gaan vandaag, dus we maken er iets moois van. Uh, we begonnen met een zeer uh, mooi nummer van Julie London, uh, People Who Are Born in May. Nou, het is nog net mei, dus het, het telt nog. En die Julie London, dat, uh, ja, haar vocale bereik was wat beperkt, net als Chad Baker, die overigens het tweede uur nog langskomt. En uh, ja, die hoest van deze OP uh, was wel de moeite waard. Zij staat erop met uh, allerlei mooie foto's. Van iedere maand zingt ze een liedje. En dit was het nummertje van mij. En ja, dit is echt een verzamelobject. Dus als je een verzamelaar bent en je ziet deze hoes ooit is op een platenbeurs deze LP. Eh, dan eh, zou ik zeggen, neem hem mee, want hij is de moeite waard. Tot zover Julie London. Maar dan kom ik bij Michel Legrand. En die heeft heel wat filmmuziek gemaakt. En dit is een heel mooi nummer. Le Nantes, La Nuit. Komt uit de film. Nee. Ja, Le Grand is wel een hele grote man geweest die heel veel filmmuziek gemaakt heeft. Dit prachtige nummer staat overigens op een, een cd die heet Film Noir. Een cd'tje uitgegeven in 2017 met allemaal prachtige filmmelodieën, Niet alleen van Le Grand, maar van alle grote componisten uit die tijd. Die Michel Le heeft trouwens ook een hele prachtige jazz cd gemaakt die zeer, zeer, zeer de moeite waard is. Uh, vandaag, 31 mei, de laatste dag. We hebben nog nooit zoveel zonneuren gehad, hoorde ik op de radio vanochtend. En uh, ik zag het inderdaad op de scherm van het zonnepaneel. De hoogste score ooit in deze maand. Uh, en als het dan eind mei is, dan is er maar één zanger die uh, hier een lied over gemaakt heeft. En uh, heel veel mensen houden van hem. Michael Bublé en The End of May. Never felt this way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 Day Geen eh, gewone dag, om maar zo te zeggen. Het is de eerste Pinkse dag. Dus ik zou zeggen, maak er een mooie dag van vandaag. Geniet ervan. Eh, maar blijf eerst nog even luisteren naar de, de mooie klanken van CFM Jazz. Eh, van de week las ik een interview met Winston Marsalis. stond in de Volkskrant en er werd aan hem de vraag gesteld... wat is nou eigenlijk het beste jazzalbum ooit gemaakt... Ja, toen gaf hij natuurlijk het meest logische antwoord van... ja, dat kan ik niet zeggen, want er is zoveel gem moois gemaakt... en er komt nog steeds moois bij. Maar er is één LP die mij natuurlijk... Uh, uh, ja, die, die mij wel erg aanspreekt, zei hij. Uh, wat uh, natuurlijk een heel bijzonder is. Dat is Kind of Blue van Miles Davis. Uh, omdat alles samenkomt wat jazz zo groot kan maken, zegt hij. Uh, Miles heeft op deze plaat om te beginnen... zijn nieuwe zelfontwikkelde, zogeheten modale jazz... tot volwassen omgebracht nou, als je kijkt wie in die bands meespelen... dat is uh, niet misselijk natuurlijk. saxofonist John Coltrane. Pianist Bill Evans. saxofonist Cannonball Adderley. En op de drums Jimmy Kopp. De man die uh, de afgelopen week helaas overleden is. Dus we kunnen er niet omheen. Kind of Blue. Uh, als je Kind of Blue niet mooi vindt... dan hou je niet van jazz. is ooit eens geschreven door een journalist. Nou, test het. Kind of, uh, van, uh, kind of Blue. Het nummertje uh, van... Uh, Miles Davis, Blue and Green. Ja, een nummer van de klassieker Kind of Blue. Uh, wat is nou de invloed van uh, Kop geweest op uh, uh, Kind of Blue? Nou, die invloed is moeilijk te overschatten. Hij stuwde de All-Star Band voort en droeg bij aan de onmiskenbare feel van het album. Zijn drums, samen met die relaxed uh, Walking Bass van Paul Chambers, maken het beluisteren van de plaat tot een onvergetelijke ervaring. Nou, dat kan je wel stellen natuurlijk. Echte cool jazz, technisch vernuftig, maar toch heel, heel toegankelijk voor iedereen. Uh, nou, Jim Cobb is afgelopen zondag overleden in Manhattan. Hij was 91 jaar, of hij is 91 jaar geworden. En hij heeft nog lang doorgespeeld. Want ik heb, ik denk, ja, dan moet ik toch nog een ander nummertje ook van hem laten horen. Dit is uh, een nummer, volgens mij, dat hij is, toen was hij 89. Dus uh, de Willow Weep For Me samen met Roy Hargrove. Eens even kijken waar ik die neergezet heb. Jimmy Cobb, Oh, deze. Willow Weep For Me, heel bekend nummer ook. Dit is trouwens uitgebracht weer 2019, zie ik. Remembering You heet het uh, is de CD. Ja, allemaal mooie stukken. En uh, Jimmy Kopp, ja, die kon er wel wat van natuurlijk. Met heel veel bekenden gespeeld. Uh, dat is eigenlijk, was eigenlijk ook een klassieker. En een klassieker die eigenlijk iedereen ook in zijn kast moet hebben staan... zou ik bijna zeggen, is de CD Both Sides Now van Joni Mitchell met orkest onder leiding van de man met de gouden handjes... Vince Mendoza, oud-dirigent, voormalig chef-dirigent... van het Metropole-Orkest. Dat is echt een geweldige plaats ge geworden. Joni Mitchell, die, uh, ja, die, die, die, die stem was, was niet meer in haar toptijd... maar het is een beetje breekbaar stem geworden. Een beetje versleten stem. 2000 is deze CD opgenomen. En er zit ook nog een prachtige saxofoonsolo op van Wayne Shorter. Ik heb gekozen voor het nummer... Even kijken welke ik eruit had gehaald voor Johnny Mitchell. Oh ja, dus ik moest even. Ik zat te dubbel tussen both sides nou. Prachtig, prachtig, prachtig. Maar ik heb toch gekozen voor Answer Me, my love.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 Now I turn to you, please answer me.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 you, please answer me, my love, answer. Ja, dit meeste werk is melodisch en harmonisch. Een absoluut hoogtepunt in de traditie van de vertolkingen van de standards natuurlijk. Prachtig, prachtig, prachtig. Vince Mendoza, daar kan er zeker wat van. Hè. Uh, ja, dan kom ik bij iets heel anders. Ook een, een bekende figuur. En zijn naam is Grant Green. En die Grant Green die heeft te laat, daar best veel werk van verschenen op allerlei LP's en CD's. En ja, die, die man had eigenlijk de pech dat, dat zijn uh, maatschappij hem opzadelde met uh, stomme conceptalbums. En die, uh, ja, wat hij eigenlijk helemaal niet leuk vond, de muziek die hij de, moest maken. Hij wilde eigenlijk wat heel anders spelen. En uh, ja, die man, uh, net als vele muzikanten. De depressie, uh, drugsgebruik, alle nadigheid. Uh, maar er is één LP die er echt uitspringt. En dat is uh, uh, Sunday Morning. Grant Grant Grant. Eens even kijken waar ik die neergezet heb. Hier heb ik hem Sunday morning. Komt die? Cran Kren crant. Grant Green uh, op de uh, eens even kijken, piano, uh, Kenny Drew, uh, Ben Tucker op de bas, Ben Dixon op de drums en Grant Green natuurlijk op de gitaar. Uh, ja, mooie CD ook, heer de moeite waard. Ik zei al in het begin van de uitzending dat ik in de bijlage van de Volkskrant een interview had gelezen met Winton Marsalis. En die vertelde dat hij eigenlijk ook de soundtrack had gemaakt van een film. Ik ben ook een enorme liefhebber van soundtracks. Van de film Buddy Bolden. En dat is me leuk om daar een stukje uit te laten horen. Die Buddy Bolden, dat is ja, eigenlijk een van de de legendarische figuur uit de jazz. Volgens mij is er geen live muziek van hem... wat je kan luisteren. Uh, van hemzelf Dat is allemaal verdwenen. Maar het is natuurlijk wel een icoon geweest. En uh, uh, ja, die, die, uh, die soundtrack van die uh, film... is een uh, excursie naar de vroegere stijlen van Chandra uh, Jazz. En uh, dat is gespeeld door Winton Marsalis. Ik laat er eentje horen van Winton... uit deze uh, soundtrack. Uh, Winton Marsalis. Deze. En number wordt timeless. die Charles werd geboren op 6 september 1877 uh, uh, in de buitenwijken van New Orleans en uh, ja, het werd eigenlijk een soort uh, dandy, zag keurig in pak en uh, een, een, een speelde cornet en ja, wekte zijn dansers tot een waanzins en, ja, uh, die, iemand, iemand die hem hoorde spelen, was meteen zeer, zeer onder de indruk. Uh, hij wordt ook beschouwd als uh, degene die de eerste groep uh, formeerde die later jazzmuziek zou spelen. Dus een hele bijzondere figuur. Is ook wel triest aan zijn einde gekomen hoor. Hij was de king of the jazz zeg maar. De king of the blues van 1898 tot 1906 in New Orleans. Maar hij is wel in de versukkeling geraakt. Zoals menig uh, jazzmuzikant natuurlijk. Ik geloof dat hij opgenomen is in een... Uh, psychiatrische inlichting, ergens in het begin 1900 en heeft hij tot 1931 gezeten. Dus het is allemaal niet zo goed met hem afgelopen. Maar hij heeft ons wel een aantal dingen nagelaten zoals deze, dit is nog een oud nummertje vond ik van de Dutch Swing Collins Band, de Buddy Bolden Blues, Dutch Swing Collins Band. Deze opname van de, de Swing Collins Band in 1952 zie ik. Maar wie het, wie het ook uh, opgenomen heeft, dat is Hugh Laurie. Die ken je misschien allemaal wel als uh, uh, Bones, de, de arts... Eh, of uh, uit Engelse komische films, maar, of uit de Night Manager, een tv-serie. Maar die Hugh Laurie die heeft ook allerlei uh, cd's uitgebracht. Uh, hij speelt piano, volgens mij, en hij zingt erbij. Die heeft ook de Buddy Bolden Blues, een klein stukje van Hugh Laurie...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 open up that window and let the bad air out open up that window let that stinking air out thought i heard buddy bolden say, say. given 30 days in the market ja de, de legende van buddy bolden leeft steeds voort. Uh, elke jonge muzikant die een trompet tegen zijn lippen drukt, probeert natuurlijk hetzelfde gevoel op te roepen dat Bolden had. Uh, de, ik laat nog één stukje muziek horen van, uit de B Buddy Bolden-cyclus. Uh, en dat is een nummertje wat ik vond uh, op een cd van Nina Simone. En Nina zingt Duke Ellington. En daar is dat Hey Buddy Bolden zingt ze. Op haar kenmerkende wijze. Luister ook naar de tekst. But he bought and tuning up. Blowing horn was his game. Born with a silver trepid in his mouth. the horn before he talked Born on the afterbeat. he patted his foot before he walked when buddy bold and tuned up you could hear him clean across the river People and kept the easy living. Call 'em Buddy Bolden. Come on, Buddy Boulder. Simone was dat op haar kenmerkende wijze, zong ze de, over Buddy Bolden, de famous guy zou ik maar zeggen. Uh, en, en die kwam uit New Orleans en een andere bekende man uit New Orleans, er komen heel veel muziekboys vandaan en girls zou ik bijna zeggen. Is natuurlijk Dr. John, Dr. John, beter bekend als Dr. John the Night Tripper, Dr. John. Uh, die werkte eerst als producer en later is hij uh, solo-artiest geworden. Nou, hij maakte zijn eigen combo, soul, jazz, R&B, funk, boogie-woogie, van alles. En uh, hij heeft in 1995 uh, werd de dokter uitgenodigd door de WDR Big Band om samen een sessie op te nemen. En omdat de big band eigenlijk nog ontbrak in zijn hele oeuvre... wilde Dr. John graag gebruik maken van deze kans. En dat eh, album heeft heel lang op de plank gelegen... en is pas in 2019 uitgegeven. Big Band Voodoo. Nou, is dat eigenlijk een beetje een misleidende titel... want het heeft niks met voodoo te maken. Het zijn eigenlijk gewoon hele bekende standards. En ik heb gekozen voor de standard Blue Sky. Dat zie je ook. Als je nu naar buiten kijkt... is er gewoon een hele blauwe lucht... Dr. John op zijn kenmerkende wijze Blue Skies. Oh, no. Duitse voor Big Band. De Big Band voodoo. En uh, ja, eigenlijk moet ik zeggen dat uh, de klank van de Zwarte en Witte Toetsen interessanter is dan de rest van het arrangement. Maar het is zeer de moeite waard. Voor de doorgewinterde Dr. John fans is het natuurlijk wel een heel raar album. Maar voor de jazzliefhebber komt het in de buurt. Uh, Wanneer koop je nou eigenlijk een cd? Wat is de reden om een cd te kopen? Nou, ik zag ooit een CD staan. Die had zo'n prachtige hoes, het Colosseum in Rome. En een beetje ja, in het donker met verlichte vensters. En die, die hoes was zo fascinerend dat ik denk, ik koop die. En daar, daar, daar stond eigenlijk allemaal de best of traditional uh, jazz in Italy op. En één nummertje sprong eruit voor mij en dat was dit nummer. En dat wordt uh, gespeeld door Dario Calamaro, uh, ik denk de saxofonist. En dat nummer heet Watch New. Uh, en dat klinkt aardig. Luister en geniet. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van uh, CFM jazz, samenstelling presentatie Alco B. En we hebben van alles gedraaid. We hebben muziek gedraaid van Buddy Bolden, de, de legendarische figuur. We hebben wat gedraaid van Miles Davis. Uh, Jimmy, kop aandacht aangeschonken natuurlijk. En twee uur gaan we rustig verder met allerlei mooie muziek. Onder andere de enige echte Jazz CD van Chrissy Hyde. Uh, Dave Krushin, V. Klaassen, Illinois' Jacket... Nou, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen: tijd voor koffie en tot na de klok van 11 uur. Tot zover. Het ritme van